Goedenacht, luisteraars, en welkom bij Chimex Nachts. Vorige week is het behoorlijk uit de hand gelopen in het gesprek tussen Martin en Mohamed Jabri. De mannen zaten hier achter de microfoon ruzie te maken op een on-Nederlandse manier. Um, ik ben regisseur van het programma, Vincent van Merwijk. En als radiomaker vond ik het razend uh, interessant wat er gebeurde, maar inhoudelijk heb ik er weinig van begrepen. Daarom heb ik Mohamed en Martin gevraagd om vandaag verder te gaan met het gesprek dat vorige week zo vol onbegrip eindigde. Mohamed Jabri en Martin Schimek. Mohamed, je weet nog waar je zat hè? Ja. Ik, ik weet het ook. Hoe is het met jou? Goed, en met jou? Ja, ook goed. Ja. Ben je nog boos op me? N eigenlijk niet, want... <laughs> uh, nee. nee, ben jij boos op mij? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, ook. nee, nee. Nou, uh, het was voornamelijk misverstand. nou uh, Zou je die misverstand willen definiëren... of uh, zal ik beginnen? Uh, Begin jij maar. Ja. ja, want dat maakt het voor jou makkelijker. Natuurlijk. Uh, kijk, ik denk dat we... Beden werden uh, geïrriteerd doordat we beide gevoel hadden dat we ons moeten verdedigen. Ik namelijk werd aangetast in mijn integriteit. Want ik zit hier altijd en ik, ik uh, hoop de gast te bieden de microfoon, de openheid. Hè? Luisteren, mm -hmm. vragen stellen natuurlijk, ja. maar we luisteren. Mm -hmm. En op een gegeven moment dacht ik, ja... Ja, die jongen wil op een of andere manier niet, niet meewerken aan het programma. Hij hey, gaat het saboteren. Misschien is dat stunt. Vindt hij dat leuk? En, en toen ging je nog zeggen: ja, hij moet betere vragen stellen. En toen dacht ik: ja, wat is dit voor een gekloos, hè? En, en wat, wat, wat, waar heb ik jou in geraakt? Nou, het is niet zozeer zo dat je. Laat ik het zo zeggen, ik had het vooraf heel anders ingeschat. Ik ben, uh, dit soort, ik ben als ik interviews geef, ben ik hele andere vragen gewend. Tot aan, uh, nou, ongeveer het tweede liedje. Ja, het hele gesprek was duur. tot het eerste half uur, was redelijk inleidend, vond ik. Ik, ik. ik had steeds zoiets, nou, wanneer komt het, wanneer komt het, wanneer komt het. En ja. het kwam er niet, want je was al bezig. Ja. <laughs> ik had dus een beetje verkeerd ingeschat over wat soort programma dit is. En dit is een programma waarin dus de niet de boodschap centraal staat die iemand verkondigt... of iemand uit, maar eigenlijk de persoon erachter. En terwijl ik mij altijd zoiets uh, heb van... Uh, nou, ik, ik ben niet belangrijk in het geheel. en het, is, het gaat om de boodschap. Dus ik had het even om moeten draaien... en uh, moeten realiseren dat jij... Uh, eigenlijk probeert uh, te filteren... wat voor persoonlijkheden er zitten... achter hetgeen in de media en in de publiciteit naar voren komt. Yeah. Dus ik denk dat daarin mis is het mee gegaan. En op het moment dat jij dan uh, persoonlijke vragen gaat stellen... kan ik op dat moment niet vertalen naar oprechte interesse in mijn persoonlijkheid... maar puur vragen om mij in een hoek te krijgen. En als dat gebeurt, ja, dan saboteer ik inderdaad... bewust een gesprek. Dat ja. Ja. En dat kan ik ook va heel goed in zijn. Vandaag dus... ben ik ook voorbereid... dat uh, gedeeltelijk weer privé zal zijn... want ja... Uh, uh, ik geef je kans om over de boodschap te praten, dat zeker. Maar ik geef je om te beginnen de kans om aan de luisteraars... die vorige keer niet hebben geluisterd... Uh, en uh, die niet weten wie Mohamed Jabri is... van jou te horen, wie is Mohamed Jabri? Wat doe je? Wat, wat is jouw uh, roeping? Ik ben Mohamed Jabri. Ik ben uh, moslim in deze plaats. Ik ben uh, een product van Marokkaanse ouders... Um, ik ben opgegroeid in Nederland. Ik heb een echte Nederlandse mentaliteit. Maar mag, ik, ik, mag ik dat ik, even langzaam? Want dit vind ik al razend interessant. Dus dan schrijf ik het op. Product van Marokkaanse uh, ouders. Ja. Uh, uh, dan zeg je, ik heb een... Een Nederlandse mentaliteit. Ja? Uh, waarbij ik uh, weiger mezelf Nederlander te noemen. Dat doe ik bewust. Mag... <laughs> um, uh. Ik... Uh, Erger, me irriteer me mateloos aan, dat, dat, daar lig ik echt wakker van, hè? aan uh, het generaliseren wat men doet over moslims en uh, de manier waarop de islam in Nederland als voetveger wordt gebruikt voor, ja, je mag het noemen, het extremistisch secularisme. Wacht even, generaliseren over moslims, dat, ja. dat uh, moslims, dat irriteert jou, dat ergert jou? Ja. Uh, en dat, uh, wat noem je dat? Dat was moeilijke woorden, dat heb ik in, niet... Uh, het secular... het ext extremistisch secularisme noem wat ik dat. Wat betekent dat? Nou, dat is het... het, het, het uh, ik bedoel, je, je hebt een aantal persoonlijkheden, personalities, die uh, uh, seculier zijn vanuit overtuiging. Maar dan op zo'n... Zo wat, wat is seculier? Seculier is... Uh, ja, hoe moet je het uitleggen? Dat is... Uh... Scheiding aanbrengen tussen religie en, en, en, en, en, en, en politiek, zeg maar, weet je wel. Dat Nederland... Scheiding tussen staat en politiek? Bijvoorbeeld. Nee, tussen staat en religie. Eh, tussen staat en ja, religie, ja. natuurlijk. Ja. Scheiding van kerk en staat, dat is natuurlijk een seculier iets. Ja, ja, ja, oh, dat ja. bedoel ik Maar en... vind je dat niet goed? Nee, afgezien daarvan, of ik het goed vind of niet, dat, dat, dat, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat er, um, vanuit die hoedanigheid, zijn er uh, bepaalde extremisten want ook secularisme heeft ook extremisten... die op een bewuste manier uh, iets aangrijpen... een religie aangrijpen... om de misère die in deze samenleving plaatsvindt... Uh, toe te dichten. als zijn van... dat, is, dat ligt daar aan. Alles ligt in de schuld van de moslim... en alles ligt in de schuld van de islam. En uh, als er... Um, dat, er gebeuren wel eens dingen... Hè, zoals 11 september... zoals Moment B en T. Gogh... zoals... Uh, uh, ...bombardementen in, op, op Amerikaanse schepen... ...in de golf van Persië... Uh, ...er gebeuren dingen in Sudan ja. uh, ...en allemaal gebeuren die dingen... ...uit, uit naam van de islam... ...dat, dat degene die, de, die die dingen dan doen... ...die roepen dan dat het uit naam van de islam is... Aha. ...en men neemt dat aan voor waarheid... ...men neemt het aan als zijnde van... ...nou daar staat de islam voor... ...dat is wat de, uh, wat de islam hun vertelt... ...en dat is wat de islam iedereen vertelt. Maar even een vraag... ...de mensen die dat uh, op zich uh, nemen... ...die aanslagen hè, bijvoorbeeld... Mm -hmm. ...en dat roepen dat het in naam van de islam is, die, hebben toch, die roepen dat toch zelf, dat roepen de anderen niet, dat roepen ze zelf. Nou, die scheiding probeer ik dus duidelijk, duidelijk te maken, van, uh, hallo, ik ben ook moslim, ik uh, hang ook uh, de, het islamitisch geloof aan, en uh, de manier waarop ik mijn leven beleid en de manier waarop ik dat uitleg aan anderen, is niet de manier waarop die mensen dat zeg maar weer uitleggen. Dus ik probeer een duidelijke scheiding aan te, aan te brengen van, er is een, een verschil in interpretatie, er is een verschil in uh, wat, is een subject, wat is subjectief en wat is waarheid. Oké, okay. uh, even een vraag tussendoor, want je moet nog altijd zeggen aan luisteraars uh, uh, wat je doet, want daar ga je straks mee door. Ja. Maar even tussendoor, wat zijn jou, uh, uh, wie zijn jouw vrienden en wie zijn jouw vijanden? Misschien worden het dan duidelijker. Mijn vrienden zijn de mensen die mij onbevangen benaderen zonder vooroordelen. En mij niet aanspreken op mijn moslim zijn, maar mij puur aanspreken als Mohammed. En uh, met wie ik kan lachen en met wie ik uh, kan discussiëren, met wie ik ruzie kan maken en het dan ook weer kan bijleggen. En die mij niet... Uh, ja, hoe zeg je dat? Die mij niet gaan uh, bekritiseren op uh, details... En altijd... Die jou niet naar, gaan bij kritiseren. Ja, als, de, als, details. En, okay. en, en, en wel alles in de juiste... Als, als, iemand die mij benadert... Uh, verwacht ik een bepaalde mate van respect van. Dan krijgt diegene dat ook terug. En dat doe je door uh, dingen die ik doe... schrijf, roep, whatever... Uh, wel in de juiste context altijd naar mij toe brengen. En als je dingen bij mij uit hun verband gaat lopen rukken... Ja, dan, dan word ik heel giftig... en dan maak ik gewoon een vijand van je. Ja. Yeah. Uh, je eist nogal uh, veel van anderen... want men wordt vaak op detail... Maar ik geef ook veel. En als, da als, als... Ook dat moet je aan anderen overlaten om dat te beoordelen, hè? Want okay, uh, okay. Uh, kijk, uh, op detail wor word, je, word je vaak uh, toch wel uh, afgerekend. Dat, dat merk je uh, ja. dagelijks. Hè? Ik maar bedoel... dat, dat, dat zegt dan iets ja, over ik... die ander, niet over mij. Als, als mensen mij op details af gaan rekenen... Dan, dan zegt dat ieder, eerder iets over degene die mij op een detail afreken, dan over mij. Want, um... nou, nou, niet helemaal. Ik geef voorbeeld. Hè. Ja. Ik wil mijn auto op stal zetten. Mm -hmm. hè. Dat is een term die ik niet kende daarvoor. Ik ga naar de stadhuis. Mm -hmm. Ik vraag het aan de portier. Die is daarvoor betaald om goede portier te zijn. Ik zeg, ik wil de auto op stal zetten. Dat heb ik inst gestudeerd om dat goed te zeggen. Ja. En hij stuurt me naar de garage, want hij denkt dat ik wil parkeren. Omdat ik nou eenmaal accent heb. En omdat hij denkt, die jongen uh, uh, wil gewoon auto parkeren. Ja, dus paternalistisch uh, gedrag. Uh, uh, een beetje nou ja, denken nee, wat, wat, wat voor jou goed hij is. Hij denkt voor mij. Ja. En, en eigenlijk is dat heel lief van hem. En ik word op detail uh, afgerekend, namelijk dat ik accent heb. Maar ik vind dat niet meer dan normaal. Ik, ga die man, ik, ik zou nooit vijand van die man worden. Ja. Maar dat, dus, dat, dat, dat is ook niet iets waar ik me druk om zou maken. Dat, dat zijn echt zulke, dat zijn zulke minimale zaken waar ik... Wat, daar zou ik ook niet iemand op aanvallen. Alleen, als ik het... Uh, Geef een voorbeeld waar jou echt... Een echt, concreet echt, voorbeeld? Ja, wat jou echt irriteert. Ik heb... Uh, wat me echt irriteert. Ik ja. heb... Oud uh, ik, ik, ik, al jouw jou eigen leven, hè? Wat ja, jou ja. overkwam. Oud wat mij overkwam. Nou, dan moet ik even goed graven. <laughs> Nee, nee laat la ik la het simpel houden. Ik heb. Uh, als ik op internet wel eens lees, als ik op internet zit, dan, dan, dan lees ik wel eens uh, um, de stukken die, die, hè, op fora, van mensen die dan um, ja, mij zeg maar, kritiek op mij proberen te leveren. En wat, waar ik heel vaak voor word uitgemaakt, is een racist. Ik word heel vaak uitgemaakt van een racist of een islamofascist. Dat is het eigenlijk. En dat zijn dus mensen die kritiek leveren op jouw stukken. Want je, je, nou, ja, je, je nee. was in de redactie... Dat moeten we uitleggen, want dat weten ja. mensen niet. Nee. Je, je zegt dat zelf. Je was in de redactie van uh, Elk, een site die heette... LKLM.nl Die bestaat nog. Die bestaat nog, steeds. En daar heb je drie jaar voor geschreven. Ja. En je kreeg twee soorten reacties. De, iemand heeft jou opgehemeld. Die, ja. he, die hebben jou niet geïrriteerd, die <laughs> mensen. Nee, dat is altijd leuk. <laughs> ja. En de andere ouderste... Het andere uiterste is dat je... Kijk, ik moet het wel zo objectief mogelijk benaderen. Degenen die me ophemelen, hemelen me ook weer op dat ik ook zoiets heb van... Nou, weet je, je moet wel reëel zijn. Uh, op basis waarvan word je opgehemeld. En als ik dan kijk naar de inhoud waarop basis waarvan ik word opgehemeld... Is het niet, vaak niet op de punten die ik, die ik dan hè, te, heb geprobeerd te maken. Maar op... Puur het feit dat ik een moslim ben en dat ik er voorop kom. En of ik dan goed zit of niet, daar dat, dat wordt dan niet eens meer naar gekeken. Hè? Dus dat irriteert jou eigenlijk ook? In principe wel, want ik vind dat niet... Ik, ik heb zoiets van ah, weet je, dat, dat is geen kritiek waar ik iets mee kan. Dat het moet, als het opbouwend is van, joh, het is goed wat je probeert, maar hè, let er daar en daar en daar op. Dan, je maar, voel je dan een beetje zoals een vrouw die wordt bemind omdat ze mooi is, maar niet voor haar innerlijk. Juist. Dat heb ik Perfect, goed aangegeven. Perfecte vergelijking. En die anderen... wat, wat... Die anderen, dat is weer het andere uiterste... Die gaan je zitten bekritiseren op het feit... Dat je... Dat je dingen roept... Die in hun ogen niet kunnen. Zoals? Wat uh, ja, roep je zo? Ja. Want je moet, het moet toch gaan leven dat is de, de grap. Dat is de grap. Als ik het lees... Dan, dan lees ik nooit die inhoudelijke kritiek. Ik lees altijd van... Het is een racist. Het is een moslim. Uh, ik ben zelfs vergeleken met nazi's. Uh, ...die probeert ons het islamofascisme op te leggen... ...onder dwang... Uh, ...weet ik wat allemaal... ...dat soort bullshit lezen... ...maar inhoudelijk... ...ik weet waar je naar nou wil vragen... ...maar inhoudelijk lees ik dat zelf ook nooit. Ja, maar wat denk je... ...wat heb je zo geschreven... ...wat iemand als die dat verkeerd interpreteert... ...zou, zou kunnen interpreteren... ...dat moet toch een aanleiding zijn... Ja. ...als je het hebt over over bij, bijvoorbeeld uh, de, wat de herten in de voorjaar doen, dan gaat niet iemand zo gauw zeggen dat nou, hij is een fascist. Dus waar heb je dat dan over dat de mensen dat überhaupt kunnen zeggen? Kijk, als ik een bepaald stuk schrijf en publiceer, waarin ik uh, uh, bepaalde kromheden in het westen aan de kaak stel, dan wordt, het dan wordt het blijkbaar geïnterpreteerd als zijnde van hij heeft een haat tegen het Westen ontwikkeld. Hij heeft een hekel aan Nederland. Hij heeft een hekel aan Nederlanders. Terwijl ik... Ik heb niet een hekel aan Nederland. Ik hou van Nederland. Oké, okay, dus uh, ik probeer... Of ik het begrijp? Ik probeer alleen, ik probeer alleen omdat ik, ook, omdat ik de, deze samenleving ook de mijne vind. Want ik leef in deze samenleving. Ik, ben, ik heb een Nederlands paspoort. Ik betaal met belastingcenten. Ik werk heel hard. Uh, Waar werk je? Om um, dat duidelijk te maken. Ik nu... werk voor sociale zaken, maar ik zal dat laatst ja. straks eventjes. Ja. Uh, nee, de, de, de, er zijn misschien ook weer extremisten tussen de luisteraars die denken: die zal wel niet werken. Die Jabri. Ja, dat Want heb ik deze... ook gelezen. Dat ik op een uitkering teren. Ja, maar je <laughs> werkt gewoon. Voor nee, de ik werk, ik heb nog nooit van mijn leven een uitkering gehad. Ik heb altijd uh, naamstudie altijd gewoon gewerkt. Jij hebt ook altijd. Je, wat, wat heb je gestudeerd trouwens? Ik heb marketing en sales gestudeerd. En uh, dat is een universitaire opleiding, oh, HBO-opleiding. Hbo ik heb wel een jaartje KI gestudeerd aan de universiteit, maar daar uh, ben Wat ik is afgehaan. KI. Kunstmatige intelligentie. Aha. En dat, dat, maar dat vond ik niet zo. Uh, dat was veel te moeilijk <laughs> ja. om dat af te maken. Dus, uh, maar we moeten even op terug. Nee, te... maar wacht even. Oh. even, even dus dus je, hebt, je, je, bent, je bent afgestudeerd. Ja. En je maakt uh, carrière, je, je werkt dus, ja. uh, nooit uitkering. in dat nooit uitkering hoorde ik daar ook een beetje trots in, ben je, ben je, ben je daar trots op dat je nooit uitkering hebt gehad? Ja, ik, er zijn heel veel mensen, ongeacht etniciteit of verhuiskul of wat dan ook, er zijn heel veel mensen die uh, het dusdanig moeilijk hebben gehad in Nederland, dat ze toch wel een, een keer misschien uh, een beroep hebben moeten doen op, op, op het sociaal vangnet. En ik, ik ben gelukkig, hè, gelukkig godzijdank, nooit in die positie geweest, want... Ik werk voor sociale zaken. Ik, weet, ik zit dicht bij de sociale diensten in Nederland. Ik weet wat, uh, wat het betekent om in een uitkeringssituatie te moeten zitten. Dat zie ik bij de mensen die zeg maar, bij de sociale dienst komen. En ik, zie mis, ik zou mezelf echt nooit in die positie willen zien. Dus ik probeer ook in mijn werk ook zoveel mogelijk... Uh... Dus als ik het goed begreep, als iedereen werk had, had je geen werk omdat jij werkt voor sociale zaken. Nou, dankzij dat, nou, die mensen die geen werk hebben, heb jij werk. Nee, zo wil ik het niet zien. Als, als iedereen werk zou hebben, zou ik wel wat anders gaan doen. Ja. Ik zou in ieder geval hoe dan ook altijd werk hebben. En waar ligt dat aan? Waarom word je eigenlijk niet gediscrimineerd? Want ik hoor dat, dat, dat Marokkanen hè, hebben vaak... heel vaak gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Ja, dat dat klopt. klopt. Klopt. En waarom jij niet? Ja, waarom ik niet? Er worden er ook heel veel niet gediscrimineerd. Het is, dat ze, dat, het is niet zo dat iedere Marokkaan, behalve moment Jabri, op de arbeidsmarkt in Nederland gediscrimineerd wordt. Maar hoe, hoe komt dat... Er zijn dat, er heel veel die gediscrimineerd worden en heel veel ook weer niet. Dan zou je bijna zeggen, worden ze niet terecht gediscrimineerd als er verschil tussen Marokkanen is, en dat heb mm -hmm. ik ook verwacht, mm -hmm. dan is ook logisch dat, dat, dat er Marokkanen zijn die werk hebben zoals jij, en er zijn Marokkanen die geen werk hebben. Ja. Maar is dat, is dat ook voor jou moeilijker om werk te krijgen? Heb je dat ooit gemerkt? Zou je dat willen vertellen? Zou je die ervaring... Kijk, want wat hier in dit oudzending, dat gaat niet zozeer om de privé maar dat gaat heel erg over ervaringen. Ik wil jouw ervaringen horen ja, ja, ja. en daar heb ik de microfoon helemaal open voor. De mening, ja, mijn ervaren... meningen zeg maar, vind ik minder interessant omdat meningen kan iedereen opschrijven. Een mening is altijd subjectief. Ja, dat is, is dat wat je. Bedoelt? Dus ervaring vind ik heel belangrijk. Mijn ervaring met... Met, met, met arbeidsmarkt. Met arbeidsmarkt, ja. Had die... je ooit gevoeld dat je, dat je, dat ze zeiden, nou sorry, uh, dat die lukte niet omdat je Marokkaan was? Nee, dat, dat wordt nooit gezegd. Nee, maar dan, je voel dat je bent toch, je, wordt bent, je, gezegd. Bent toch je bent nee, ver, je bent maar daar probeer ik ook voor te waken, want anders word ik dus paranoia. Dan ga ik dus iedere, iedere keer dat ik solliciteer en iedere keer dat ik afgewezen word, ga ik dus dat uh, uh, toedichten aan het feit dat ik een Marokkaan ben. Maar dat is dan niet terecht, want het kan ook zijn dat misschien mijn houding tijdens het sollicitatiegesprek op dat moment, dat kan ook misschien liggen aan uh, een verkeerde woordkeuze. Het kan ook misschien gewoon liggen dat ik dat, dat diegene die tegenover mij zit mij oprecht niet vindt passen bij de functie waar ik dan op dat moment voor ben. En afgezien van of ik Marokkaan ben of niet, gewoon mijn persoonlijkheid niet aansluitend op de functie waar ik dan voor zit. Dat zou kunnen, maar ik probeer er dus echt voor te waken om dus niet in die paranoia uh, om te slaan, dat het dat dus altijd ligt aan mijn, achtergrond, mijn etnische achtergrond of mijn religie of wat dan ook. Ik probeer wel altijd, um, hoe zeg je dat, het gesprek wel uh, zodanig in, van, van inhoud te voorzien dat, dat ik achteraf nooit, de, maar dan ook nooit zeg maar een reden moet hebben om te denken dat het dus aan mijn achtergrond ligt. Maar dat het dus puur ligt aan de inhoud die ik op dat moment heb weergegeven. En ik heb wel eens een sollicitatiegesprek waar het, gaat, waar het gewoon echt vreselijk verkeerd ging. Dat ik dingen zei dat ik echt achteraf dacht van waarom zeg je dat? Geen voorbeeld. Dat heeft niks te maken met... Geen ge ge voorbeeld. Uh, nou, dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd, naar je, wat zijn je privébezigheden? Nou, dan vertel ik over voetbal. En dan zeggen ze, ja, hoe fanatiek ben je? En dan zegt ze, nou, heel fanatiek. En dan vragen ze bijvoorbeeld, nou, ben je zo fanatiek dat je gaat vechten op het veld? Dus nee, maar ik deel wel eens een sliding uit waarbij ik iemand op de Engels raak. En dan floept dat eruit op dat moment. En dan denk ik bij mezelf van, achteraf denk ik bij mezelf, wacht eens even. Ik zit daar voor een, een baan. En dan, zit, en dan zit ik op een gegeven moment ik, ik kom daar voor een baan en dan zit ik op een gegeven moment word ik gemanoeuvreerd in de hoek dat ik ga zitten vertellen hoe ik een sliding uitdeel op het voetbalveld nee maar je wordt daar niet gemanoeuvreerd dat is je fout dat is een... nou, ik, ik laat mezelf daarin manoeuvreren. nee maar dat is toch een hele normale vraag Je kon ook zeggen ik, uh, oh, ik, ben ik ben overigens niet, niet aangenomen. Hoor, daar. Nee, dat, dat kan ik me wel voorstellen. <laughs> maar, maar jij kon toch ook zeggen... Uh, kijk, ik ben een verdediger. En als de aanvuller langskomt... Dan kijk ik wel uit om slijding te geven. Ik laat hem doorlopen. Dan hadden ze jou ook niet aangenomen. Dus dan had je kunnen zeggen... Meneer, ik kan nou twee antwoorden geven. Dat ik namelijk tackle geef op de enkel. Dan neemt hij me niet aan. En ik kan zeggen dat ik hem laat doorlopen. Dan neemt hij mij ook niet aan. Ja. Wat moet ik eigenlijk zeggen? Weet je wel eens heel vaak de, de vraag... Welke vraag ik wel eens krijg? Ja. Ben je een aanvaller, middenvelder of verdediger? En dan vraag ik van, waarom vraagt u dat? En dan zeggen ze van, nou, ik wil inschatten wat voor een persoonlijkheid je bent. Dan zeg ik altijd, ik ben een middenvelder, in de linkshalf. Ik loop altijd eh, over het hele veld te zwerven. Ik loop pasas uit te delen, ik loop te scoren, maar ik loop ook uh, aanvallers uh, onderuit te schoffelen. En dan krijg ik het verwijt vervolgens van, je neemt te veel hooi op je vork. Je wilt dus het hele spel dirigeren, je wilt het hele spel naar je toe trekken. En uh, je toont te veel assertiviteit. Dan denk ik bij mezelf van, nou, dat kan toch nooit, nooit, nooit te veel van zijn. Ja, dat... Maar dat soort ondernemende mensen en, en... zijn, zijn sommige, sommige werkgevers blijkbaar uh, vrij bang voor. Omdat ze de... Sommige, sommige bedrijven willen niet iemand hebben die uh, uh, zich gaat bemoeien met wat het bedrijf... Sommige bedrijven willen gewoon iemand hebben die van... Nou, ik heb een klus die moet gedaan worden. Ik wil dat jij die klus doet en ik wil verder niet dat je bemoeit met wat dan ook. Ja, je, je, je komt niet over als gehoorzaam. Nou ja, gehoorzaam ben ik niet. Ik doe wel wat er van me verlangd wordt. Ik doe wel hetgeen wat in mijn functieomschrijving van mij verlangd wordt. Maar ik probeer daarnaast nog meer te doen. Ik probeer me niet daartoe te beperken. Ik doe het werk wat ik doe, dat, daar interesseer ik me oprecht. Ik ben het werk gaan doen. Omdat ik daar me oprecht interesseer, omdat ik daar van hou. En dan probeer ik iets meer te doen dan, hè, dan hetgeen mij gevraagd wordt. En dat, dat, dat gaat dan vanzelf. Dat is niet eens iets waar ik bij nadenk. Dat gaat dan gewoon helemaal vanzelf. En uh, soms word je dat niet in dank afgenomen. Oké, okay. maar dat in het algemeen, dat heeft niks met jouw Marokkaan te zijn? Gewoon algemeen jouw... genomen heeft dat in principe niks met mijn Marokkaanse achtergrond, nee. Maar, maar toch moest je over nadenken? Ja, ik, ik probeer even, want we hebben natuurlijk zoveel hebben besproken al besproken, ja, ja, ja. het gaat best wel snel. Uh, moest ik het eventjes uh, even okay. in de juiste context plaatsen. Muziek heb je meegenomen? Ben je gehoorzaam <coughs> genoeg, want wij hebben dat gevraagd, neem ik aan. Gehoorzaam genoeg? Ja, want ja. Uh, <laughs> ik heb misroeven. Hij heeft ja, hij en... het me verzocht en ik heb het hem uh, afgegeven. Oké. Okay. Wat wordt dat? Wat is dat? Nancy Sinatra. Nancy Sinatra die is de dochter van. Frank Sinatra of zijn zon. Ik weet niet of zijn dochter of zijn vrouw of zijn nicht is. Het is in ieder geval een heel oud liedje. Heel oud liedje. Nee, dat is de dochter, Hij ja. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down.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 i used to shoot you down music played and people sang just for me the church bells rang day sometimes i cry he didn't even say goodbye he didn't take the time to lie bang bang he shot me down bang bang Vind ik ook. Je luistert naar Chimex Nachts. Dit nummer hebben we te danken aan... Mohamed Jabri en Nancy Sinatra. Mohamed <laughs> Jabri nam dat mee. Uh, hij is onze gast. Voor de tweede keer zelfs in Chimex Nachts. eerste keer hebben we benen op de vuist geëindigd. Uh, Allebei <laughs> overtuigd dat we elkaar zouden vloeren... en dat we eigenlijk elkaar sparen als we dat werkelijk niet do doen. <laughs> maar alleen bij dreigementen laten. En... Uh, nu zijn we toch in gesprek, uh, want na uh, grote emotie in Hiewelijk wordt vaak gevrijd, uh, lees je, bij, uh, bij uh, boeken die daarover gaan. De, de, de, Roezie wordt vaak bijgelegd door de vrijage. Nou, zo ver gaan we nog, uh, weten wij nog niet. Wij nou, zijn gewoon helemaal niet. Helemaal niet, hè? <laughs> want jij hebt iets tegen homo's, is het niet? Nee hoor. Echt niet, maar nee, Marokkanen hebben toch altijd iets tegen homo's? En... Ja, als Marokkanen Ho iets tegen homo's hebben, dan hebben Tsjechen dat ook. Nee, maar zeg nou zonder gekheid. Hoe is dat met dat homo en Marokkaan? Wat, want is dat bij jullie soort angst voor dat je ook ja, homo dus. bent? Als je, want echt? Het is, uh, het is wel een groot taboe, maar uh, ik, uh, ik weet dat er ongelooflijk veel Marokkanen zijn die homo zijn. Er zijn er heel veel. En Zowel hier in Nederland als in Marokko. En wa waarom durven ze dat niet te zeggen? Of toegeven? Ja, nou, dat wordt niet geaccepteerd uit hun, uh, door hun directe omgeving. Dat is, uh, dat is iets wat je. Uh, ja. Ik denk, ik denk dat, dat, dat, dat is gewoon een, een conservatief iets is dat, dat gewoon niet ge ge geaccepteerd wordt. Ook. <coughs> pardon. Ook uit, uh, omdat heel veel Marokkanen uh, ook uit een islamitisch gezin komen. En de religie verbiedt dat. Punt uit. Ja, maar jij uh, bent zelf gelovig. Hè? Ja. Je, je, uh, ben je zeer gelovig of, of ben je gewoon, zeg je, ik ben gelovig omdat je uh, gewoon af en toe naar de moskee gaat? Ik ben, ik, ik, ik ben heel erg gelovig en ik ben ook weer heel erg hypocriet. Want ik doe ook nog steeds heel veel dingen die niet kunnen. Heb jij vorige keer rookte je ook. Hè? Ik rook, ik rook sigaretten, ja. En dat mag, of mag niet? Dat, dat, mag, dat mag, mag ook. Je mag niks tot je nemen wat jouw lichaam schaadt. Dus daar valt sigaretten natuurlijk ook onder. En uh, of dat valt rook ook onder. En, uh, maar ik rook wel. Ja. Maar er zijn ook wel meer dingen die uh, ik die die niet kunnen. Hebben jullie, uh, ik ben van huis oud-katholiek, en wij hebben biecht. Uh, hebben jullie, uh, dat is heel handig, want als je iets doet, dan, ja. dan heb je daar spijt over. Ik vind het een interessant punt wat je nu aansnijdt. Ja, ja, of wij de biecht hebben. Ja, Hebben jullie biecht of niet? Nee, we hebben niet de biecht. We hebben wel uh, dat je bidt tot God en om ja. vergiffenis vraagt. Dus je doet dat direct? Direct, ja. ja. Niet en... via de imam? Nee, ja goed, je kunt de imam om advies vragen van wat je moet doen, omdat je misschien als je een bepaalde actie hebt uitgehaald die niet door de beugel kan, kun je de imam vragen om advies. Nou, die kan jou misschien wel advies geven, maar het, het, het, het, het concreet om vergiffenis vragen, dat doe je, dat doe je tijdens een gebed. Heb je ga... dat wel eens gedaan? Heb je het tot God gegeven? Oh, tot, tot, tot, tot in het oneindige. Maar uh, je, je bid dan tot, je, je noemt God, noem je Allah, hè? ja. En, uh, uh, maar, maar geloof die Allah jou nog, nog wel? Want als je dat tot het einde doet, dan, dan denkt die, ja, die doet het wel, maar beter dan wil die niet. Moeilijke vraag. Neemt hij jou nog serieus, Allah? Nou, ik kan het zo interpreteren dat als, als hij me niet serieus nam, dan uh, was ik al dood. En dan uh, was ik al aan het branden in de hel. En zolang elke dag die ik nog leef, is weer een, een, een nieuwe kans om, uh, om het geen recht te trekken wat ik verkeerd heb gedaan. Zo, zo zie ik dat. Dus jij denkt dat als Allah echt genoeg van je hebt, dan ga je ook dood? Ja, je, je, je, het moment dat je gaat, dat, dat staat vast. Ik bedoel, daar dat, dat kun je niet omheen. En, uh... en daar beslist, wie beslist daarover? God beslist daarover. Ja, Allah. Ja, ja. Um... Maar dus ook, ook jij, door je verdiensten, door je manier van leven? Of staat het in elkaar in verband? Of? Dat weet ik niet, als stel je nee, stelt me nu een vraag, daar kan ik echt geen antwoord op geven. Ja. Dat durf ik niet te zeggen. Kijk, aan de ene kant zeggen we van, uh, het staat vast, van, uh, het moment dat je ter wereld komt, vanaf dat moment staat dat vast van, wanneer je doodgaat. Uh, aan de andere kant kun je ook zeggen van, nou uh, ja goed, God kan er ook op een gegeven moment zo genoeg van je hebben, dat hij dat zoiets hebt van, weet je wat, je hebt je tijd gehad, je hebt een kans gehad, nu is het over. Dus dat, maar uh, uh, dat is niet, dat is, dat, je stelt me nu echt een vraag over iets waar ik gewoon echt geen verstand van heb. Dat zover rijdt mijn kennis niet. Mm -hmm. Ik houd, erbij, ik houd erop dat uh, het moment dat ik doodga, dat staat al vast. Dat heeft God al bepaald. En uh, ik weet het niet. Dat weet niemand verder. En het is aan mij de taak om, uh, om het in dit leven zo goed mogelijk te doen. En voldoende sporen te verdienen om uh, in het hiernamaals een goed plekje te krijgen. Oh, daar, daar is wel ver, uh, verband tussen. Tussen uh, het leven hier en tussen het hiernamaals. Nou, het leven hier is dus een, een examen. En, ja. en, en als je slaagt, dan. Sla, als je slaat, of je nou slaagt of zakt, wat je hier doet, heeft dus gevolgen voor hiernamaals. Maar is dat dan, uh, uh, ik, want ik probeer goed te luisteren, dan als van tevoren is al uh, je gegeven hoe lang je leeft, ja. stel je voor dat je, uh, nou, nou ja, je bent al dertig, dus je, je had kans om, om uh, uh, zonden begaan, maar je ook te beteren, maar... Ik heb heel veel zonden zonde begaan in mijn leven. En ik heb, ik heb ook meerdere malen geprobeerd me te beteren. Ja, maar, maar kijk, als, als, als, als iemand nauwelijks de kans geeft, krijgt van Allah, mm -hmm. hoe kan dat dan... Hoe ja, bedoel je nou de kans kan Nou, Omdat hij jong is. Omdat hij nog alleen maar de, die eerste zonde heeft begaan. Hij is net nog, dat, dat weet je, hij is 18. En er gebeurt, zoals die jongen. Ik, v, vorige weekend is he? iets gebeurd in Amsterdam. Ik weet de naam van die Marokkaanse jongen niet. Dat was een jongen he? die heeft zich uh, doodgereden in de o, auto. Politieachtervolging. Hij wordt dan omgeschreven als Amsterdammer. En ja. uh, uh, uh, is is Am Dat is hij ook. Maar je leest dat men is bijna bang om... Uh, he, dus dat staat Amsterdammer. Hij heeft zich doorge, doodgereden. En uh, hij is 18. 17. Was 17, of 18? Nou, ja, ja, dat kan ik niet. Dat kan wel, maar, niet. Ja, dan, dan heeft hij ook nog zonder papieren gereden. Maar ja. goed, goed, dat is nog erger. Maar dat, vindt dat Allah, denk je, erg... dat hij zonder papieren heeft gereden, of niet? Als hij 17 was. Ik denk dat het erger is dat hij... Uh... Dat het erger is dat hij uh, dingen doet die, uh, die niet door de beugel kunnen. Dat hij auto had gestolen Had hij die auto gestolen Ja, hij, nou, nou ja, zij. Die, die, die jongens hebben dat auto gestolen De okay, nou ja. politie rijdt achter, hij rijdt tegen de Ik denk dat dat al veel er, diefstal is. Diefstal is echt dat is ten strengste verboden. Dus uh, dat, dat, dat, dat is eigenlijk al een fout op zich. En dan hoef je eigenlijk al niet eens meer druk te maken met het feit of je nou wel werk geen rijbewijs hebt. Maar dan zeg je eigenlijk: het stond al vast dat die jongen op ja. zijn 17e of 18e dood zal gaan. Dus hij heeft eigenlijk de wil van Allah voltooid tegen die boom. Vervolgens wordt hij afgerekend op zijn leven... ...die hij geen kans had te beteren. Mm -hmm. Want andere jongens krijgen na hun e nog Nou, maar. hij is 18. Ik uh, kan me niet voorstellen dat hij alleen slechte dingen heeft gedaan in zijn leven. Ik denk ook wel dat hij wat goede daden op zich gewerkt ja, ja, dat schreef Parol ook. De maatschappelijk werkster die was zeer over verbolgen... Ja. Dat hij voornamelijk als dief was afgeschilderd. Want hmm. hij was ook. Hij heeft op 8 november heeft hij in de, geloof ik, bij de deelraadvergadering gepleit voor jongerenraad hmm. in diamantenbuurt. Ja, ja. Uh, die zou als soort jongerenparlement fungeren. En daar heeft de deelraad 13.000 euro voor afgetrokken. Want dat vonden ze een prima idee. En okay. uh, uh, uh, ja, vind ik dat. Dat vind ik dan, hè, als Tsjech, ex Tsjech, typisch Nederlands. Hè. Dus, dus, typisch Nederlands? Ja, typisch Nederlands. Wat, wat je, bedoel je? Ja, omdat die, die maatschappelijk werkster was over ja. dat hij, ja, bij die berichtgeving, dan, dan heb je een autodief tegen ja. de boom of zoiets, ja. en dan zegt ze, ja, maar dat is te... Hij, hij was ook een goede jongen. Hij was niet alleen autodief, daar, heb ik, daar stoor ik me aan. Ik kan me dat wel eens bij voorstellen. Ja, maar weet je waar? dat is toch ook zo met slachtoffer. Als iemand hondje hondje uitlaat en die wordt doodgestoken, dan, dan is het... Nou, ook... hij, is, hij, is, hij is ook een slachtoffer. Hij is een slachtoffer van zijn eigen stupiditeit geweest. Ja. Ik bedoel, nogmaals, we hebben het hier over een 18-jarige jongen... die uh, een goede en een slechte kant had. Zoals mm -hmm. jij en ik die ook hebben. En zoals iedereen die op de wereld heeft. En om daar... Om dan vervolgens op basis van één akkefietje, dus diefstal van die auto, te gaan lopen roepen. die jongen die was niks dan slechts en uh, Hitler was nog een engel vergeleken met hem. Om het mm -hmm. maar eventjes heel overdreven te zeggen. Dat vind ik echt hypocriet. Zoals, zoals, iedereen, zoals iedereen heeft hij zijn goede en zijn slechte kanten. En om mm -hmm. nou, hij is nu dood. Uh, ze zeggen over het doden niks dan, niks dan goeds. Mm -hmm. Maar uh, als wij vervolgens dan, uh, hem gaan degraderen tot, tot, tot een, ja, iemand die helemaal niets niets heeft gedaan in Nederland... en helemaal gewoon totaal toegevoegde toevoegde waarde heeft gehad. Nou, dat vind ik dus een beetje... Vind, vind ik een goed, uh, goed punt om over door te gaan. Ik heb een foto van die jongen gezien. Hè? De, de, de, dat stond ook in de krant. Fantastische mm -hmm. uitstraling. En ik neem aan dat als je van de deelraad... 13.000 voor elkaar krijgt door een... Hij kon blijkbaar goed lullen. Door een pleidoor, Hij kon goed lullen. Maar dat moet ook inhoud hebben. Want die mensen zijn ja, ook helemaal... Dus dat had inhoud. Uh, wat vind je daarvan... Hè? Of dat nou een Marokkaan is of Nederlander. Als iemand met talent hè, ja. in wezen die talent zo verkloot dat hij eigenlijk die talent geen kans geeft. Doodzonde. Doodzonde. Ja, doodzonde. Ja. Heb je... Wat, wat is jouw talent? <laughs> Ik heb heel veel talenten. Ja, wat is de, zeg maar je grootste talent? Zo. Ja, vraag mij nu om te zeggen wat ik vind... ...waar ik het allerbeste in ben. Ja. ja. Weet ik nog niet. Ik, heb, ik, probeer van, ik doe van alles en... ...ik merk dat ik in heel veel dingen... ...die ik doe, ben ik beter in... ...dan concurrenten... ...of dan anderen die dat doen, die datzelfde doen. Maar er zijn ook dingen waar ik slechter in ben. En, uh, maar, maar waar, waar mijn, is je... ...ik heb begrepen dat je schrijft. Ja. Ik heb begrepen, begrepen dat je voetbalt. Ja. Uh, maar waar zit volgens jou de grootste potentieel? Of waar vermoed je hem? Wat, wat, wat is jouw pot, waar is die potentieel? Mijn grootste potentieel? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Zover ben ik nog niet. Zover ben ik echt nog niet. Ik heb, uh, ik heb echt heel veel ondernomen in mijn leven. Voor, voorbeeld nog een keer heel snel voor de luisteraars. Ik, ik ben in gesprek met, uh, met uh, Mohamed Jabri, die zichzelf benoemde als product van Marokkaanse ouders. Hij is uh, uh, verder Amsterdammer. Ja, goede vraag hoor. Je zet me wel voor het blok nu, want zo uh, zover rijdt mijn zelfkennis niet, nog niet. Om te kunnen zeggen van nou, daar ben ik uitzonderlijk in, of nou, nou, een, een vraag. Hè? Dus ja? Je bent een jongen van dertig. Uh -huh. Eigenlijk al een man van dertig. Die op zoek is naar zichzelf. Hè? Dat vind ik wat wij eigenlijk allemaal met, zijn, ja. met, met elkaar ik zouden moeten. Ik ben inderdaad op zoek naar mezelf. Ja? Ja. En ik, ik vind dat dat zouden wij allemaal met elkaar gemeenschappelijk moeten of kunnen hebben. Mm -hmm. Op zoek zijn naar zichzelf. Vind je dat... De groep Marokkanen over welke je beter kan oordelen dan ik. Omdat mm -hmm. je ze vaker waarschijnlijk tegenkomt dan ik. Mm -hmm. Dat die in hun zoek naar zichzelf wordt gehinderd in Nederland door het feit dat ze als Marokkaan worden bestempeld. Ja, ik denk heel erg ja. Wat, want? Omdat zij, omdat zij, zij de dingen die zij ondernemen benaderen zij als mens. En, en waarbij die etnische achtergrond totaal geen rol speelt. En wanneer dat in hun gezicht wordt gegooid, ja, dan voel je, je onmachtig. Want dat is iets, dat is iets van jezelf. Daar dat, dat kun, je, dat, dat kun je niet tegen opboksen. Dat is iets. Je bent, je bent wat je bent. Hè? En je bent wat je bent. En um, na verloop. Ja, nee goed, kijk, als, je, als, da, als dat in jouw gezicht steeds weer wordt gegooid als een negatief iets. Ja, dan, dan, dan heb je dus inderdaad op een gegeven moment. Uh, dan devalueer je eigenlijk je eigen persoonlijkheid. Ja. Je hebt... Ik heb in de vorige uitzending riep ik al. Uh, ...Marokkaans zijn, Nederlanders zijn, Tsjech zijn... ...dat noemde ik lege termen. Uh -huh. Het zijn ook lege termen. En ik weet wel dat het heel krom klonkt... ...omdat ik mijn, een voorkeur heb naar Marokkaanse vrouwen. Dat sluit niet op elkaar aan... ...maar dat, dat is, je moet de juiste context daar, daarbij natuurlijk betrekken. De grap is dat als ik... Uh, ...als jonge jongen... ...toen ik bijvoorbeeld net afstudeerde uh, ...ging ik op zoek naar een baan... ...en ik benader dan... Uh, uh, uh, uh, ...dan ga ik solliciteren... ...en dan benader ik, benader ik dat als, als mens. Dan... dan dan ben je nog zo jong en zo naïef en zo nee, nog, nog, nog vers, zeg maar. En dan, dan ga je ga je, niet, ga je niet druk maken om, om, om dingen die, die er eigenlijk niet toe horen te doen. En, en als je dan keer op keer, hè, keer op keer, als dat dan steeds in je gezicht wordt gegooid en je wordt daarin belemmerd, ja, dan geeft dan, dan dan geef dat op, frustraties. Dan komen we bij jouw persoonlijke ervaringen. Je bent daar niet gek op om die weg te geven. Keer op keer, geef me Eén, twee, drie keer voorbeelden nou, dat jou gebeurde. Ik, wil ik, het zal, horen. ik zal vertellen waarom. Weet je, ik ben geen voorbeeld Marokkaan. Ik ben niet een voorbeeld voor andere Marokkanen in, in het land. Ik ben een Marokkaan in dit land, in Nederland, die het eigenlijk goed heeft gehad. Altijd. Die eigenlijk bijna geen tegenslag heeft gekend. Ik heb een goede heel gehad. Uh, uh, op een of andere manier weet ik mensen toch altijd voor me te winnen in mijn omgeving waar ik mee in aanraking kom. Ook Nederlanders, ook Autochtonen. En uh, dan benaderen ze misschien ook al benaderen ze me in eerste instantie. als zeiden van, nou oké, okay, oppas, het is een Marokkaan. Toch weet ik ze wel toch voor me te winnen. En dat kan, dat kan liggen aan mijn verbale kwaliteiten. Het kan ook liggen aan mijn uitstraling. Het kan liggen aan, weet ik, het, het maakt niet uit waar het dan ligt. Ik heb in ieder geval in die context, vanuit, hè, als je mijn Marokkaanse etnische achtergrond erin meeneemt. Ik heb daarin geen tegenslag gekend. Alleen, voor, uh, alleen. Uh, yeah. Ik ken ongelooflijk veel mensen van mijn generatie die dat wel hebben gekend. En ik hoor dan wat ze vertellen. En ik lees, uh, ik lees ook hoe, hoe heel veel autochtonen ook denken over buitenlanders. En over vooral Marokkanen in het bijzonder. En het is eigenlijk wat ik constateer: is actie-reactie. Het is de een, uh, hoe zeg je dat? De een benadert de ander angstig. En die ander kan die angst niet plaatsen. En vertaalt dat naar uh, haat. Ja. En zal zich daartegen afzetten op een nog hatelijke manier. Ja. En zo zit je in een visuele cirkel waar je. Ja, ja, ja ik, ik, ik, ik volg jou. Maar je hebt dat over sport gehad. Je hebt het over voetbal gehad. Ja. Tegelijkertijd zeg je... Ik ben Marokkaan. Maar ik ben geen voorbeeld Marokkaan. Want ik heb toch op een of andere manier... Altijd voor gezorgd dat... Uh, dan zou je... uit zeg maar, sportieve oogpunt zou je zeggen... Nou, in sport is dat ook zo... De ene wint, een andere mm. verliest. Dus jij, als jij kan winnen, waarom kunnen ze niet allemaal winnen? Ja. Nee, het... Waarom kunnen ze niet allemaal winnen? Nou, dat is, alle... dat Sorry. is, dat is Sorry. dus de vraag die ik me stel. Want ja. kijk, in sport, in sport, een voetbalspelletje is gebonden aan bepaalde regels. En je hebt daar een scheidsrechter. Hou je er niet aan, is een rode kaart wegwezen. Maar het leven is niet zo. Het leven, is niet... het leven in Nederland is ook gebonden aan regels. Maar sommige regels worden uh, zodanig... ...verdraait en vertwist... ...en, en, en hè, dat het altijd in, in, in het voordeel uitkomt... ...van degene die dus die regels op dat moment uitvoert. Dus de arbitrage is niet correct? De arbitrage de is verre van correct. Dus het vergelijken... ...het voetbalspel het is nog... ...als ik aan het voetballen ben... ...dan heb ik soms ook wel eens een, klo, een klootzak aan de scheidsrechter... Hmm. ...maar die, kan, die is ook nog beperkt... Daarin, ...in zijn valsheid... Hmm. He, ik, ik kan daar nog mee werken, noem, maar in, noem, het in het leven, in het, in het dagelijks leven, is het een heel ander verhaal. Dat... Noem alsjeblieft alle, uh, alle arbitragefouten die uh, uh, op ernst uh, uh, in je opkomen. <laughs> um... Maar zonder te veel nadenken, want dat, dat moet toch in je leven, ja, denk, ja, als je, als, als je dat 30 al... jaar nee. meemaakt, dan moet dat toch meteen uitspuiten. Ik, ik ben impulsief in mijn handelingen, en zeg maar mijn dat... uitspraken. Ik denk, denk oh, altijd na ja. nou over wat ik zeg. Denk dan even, na, zullen, we, zullen we even muziek draaien? Je denkt na, Mohammed Diabri, je oh, denkt na. En oh, daarna goed. zegt ons uh, wat de Nederlandse arbiter, want meestal is arbiter Nederlander. Hè? Of nee, of een allochtoon, kan ook. Maar dat zijn die, hoe noem je ze? Slijmallochtonen. Uh, Slijmallochtonen. Slijm <laughs> <Ja. laughs> dus uh, arbitraire fouten in Nederland, zodat zijn mede-Marokkaanse... Uh, uh, uh, Vrienden, zeg maar vrienden, men, men, Marokkaanse medemens. Dan in positie komt in welke onze gast, Mohammed Jabri, nooit is geweest, omdat hij toch bijzondere talenten beschikt. Over uh, bijzondere talenten beschikt die hem. Hij lult zich eruit. Hij is Charaman. <lacht> hij wint iedereen voor zichzelf. Zelfs de die niet, de niet deugt. Ik hoor alleen... Ja. Ja, het, begin, het begin is al meesterlijk goed. Dus. Maar die vocalen komen er zo wel in. Wat is dat? Dit zijn de temptations. Ook heel oud hoor. Verleidingen. Ja, ja. zoiets. En mag ik dus... Mogen de luisteraars weten dat hij rookt? Allah weet het toch? Iedereen, bent, ma iedereen mag weten dat ik rook. Je hebt heb sigaret aangestoken in de studio. Zonder overigens mee te vragen of ik daar last van heb. Verdorie. Ik weet dat jij daar geen last van hebt. Want de vorige keer dat we klaar waren met die vorige uitzending... waarbij we dus ook bijna op de vuist gingen met elkaar... Ja. stak ik ook gewoon een sigaret op uh, mee, mee, met, je, met je... Ook producer. zonder te vragen. Ja, maar toen, maar toen, nee, toen vroeg ik... ik het aan hem. Toen... En hij vond het oké. Okay. En toen zeurde je ook niet. Dus waarom zou je dat nu ineens wel gaan doen? Ah, ja, ik vind dat ook een beetje onbelangrijk. <laughs> nou, geef me dan ook eentje. Ik rook niet, maar laat ik maar kijken. keken. Alsjeblieft. Een barclay voor uh, ja. Martin. En, en, maar jij rookt wel met, met filter. Waarom dan niet met een kamikaze roken caballero bijvoorbeeld zonder ja, filter? Of boazen was zonder filter. Ik vind deze sigaret vind ik lekker. Mm. Hey, ho Hoe lang dier dit nummer? Je... Heel lang. <laughs> we dat... Een minuut of uh, he, Heb je inmiddels nagedacht <tus> over mijn vraag? Weet, weet je wat? Laat ik het maar niet doen, want dan gaat het weer fout. Stel je vraag nog een keer en ik geef gewoon lukraak antwoord. Ik weet niet meer wat ik je vraag. <laughs> je vroeg me naar de arbitrage in Nederland. Ja, en dat die vals is. Ja, die is vals, Wat je, ja. wat je zelf hebt meegemaakt. Dat je er tenminste bij was geweest. Nou ah, ja, wat ben ik bij geweest? Ik bedoel, uh... de actualiteit als je die volgt. He, daar ben ik ook bij. Daar is iedereen bij. Laat ik het zo. Want dat heeft allemaal betrekking op ons allemaal als, als Nederlandse samenleving. Er worden, er worden wel eens dingen ondernomen dat ik denk bij mezelf. Van, ja. Nee, maar niet in algemeen praten. Geef voorbeeld. Dan voorbeeld. kan ik meepraten. Meedenken. Meevoelen. Nou, zoals ik net al zei, ik heb zelf direct eigenlijk uh, weinig tegenslag gekend in mijn leven. Dus ik heb, ik heb zelf... Het, ik moet het altijd hebben van de ervaringen van een ander. Want ik heb, ik heb eigenlijk weinig tegenslag. Ik heb uh, ik heb mijn sociaal maatschappelijke schapen redelijk op het drogen, om het zo maar even te zeggen. Ja. En uh... Kijk, het enige, het enige wat mensen willen is uh, gewoon werken, hun brood verdienen, een dak boven hun hoofd en that's it. Maar jij hebt dat allemaal. Ik maar, heb dat allemaal. Maar jij hebt dat ook verdiend, zeg je. Want je hebt alleen. Ik heb er zelf voor gewerkt. Ik heb er zelf voor gewerkt. Niemand heeft het me gegeven. Ja, dat bedoel ik. Uh, en doen dat die... Doen dat die uh, maar ik neem helemaal nee, goed. Kijk, ik zie ook mensen in, van mijn, uh, uit mijn directe omgeving waar ik ongelooflijk veel bewondering voor heb. Die tienmaal die, die, die talentenvoller zijn dan het ik ben En die komen nergens Zou je één voorbeeld willen noemen zonder naam te noemen Dat ik het begrijp, dat ik het voor me zie en dat ik het geloof uh... ja, Dat is moeilijk hoor Ja verdorie als dit Een concreet ook concreet moeilijk is Een concreet voorbeeld Ja ik moet even goed nadenken Je hebt alle troeven in je, in je mouw En je, <laughs> je, je schudt het er niet uit ja, ik ben, ik ben er beter in als ik, als, ik, als ik aan het schrijven ben. Je bent beter in vals spelen volgens mij. Ja, daar ben ik ook goed in. Ja, dat bedoel ik. Maar nou hoef je niet vals te spelen. Je kan eerlijk spelen. Je kan gewoon zeggen... Ik probeer het ook eerlijk te spelen. Nou, alleen, jij ja, probeert mij nu... Je vraagt mij nu uh, om een concreet voorbeeld. En, en zo even, zo het een losse maal, weet je wel. Zo voor een microfoon. Ik kan het. Daar ben ik dus... Daar ben ik, dus ik kan het niet. Kijk, je speelt nou een charamante jongeman. man, oh, maar gewoon, die, ik speel alles die, volgens die, jou. Die, die, die, die, <laughs> die, die voor de microfoon plotseling... Het schiet hem niet te binnen. Maar het kan toch niet. Zal ik jou, zal ik jou iets vertellen? <coughs> de moment Jabri die ik laat zien in de media... Dat is een spelletje. Dat had je waarschijnlijk al door, denk ik. Ben je gek? Helemaal niet. Nee, tuurlijk. Nee, het is goed met je. Anyway... Anyway, het is een spelletje. Het is een pose die je aanneemt uh, om een bepaalde statement over te brengen. Als jij, uh, de, mensen die mij, de mensen die mij goed kennen, in mijn persoonlijke omgeving, die mij goed kennen, die herkennen mij niet als ze mij op tv zien of als ze mij op de radio horen. Die herkennen mij zelfs niet als ik schrijf. Sommige mensen betichten me dan ook van schizofrenie. Dat ik weet je, leid aan een, weet ik wel, een, een, een meervoudige persoonlijkheidsstoornis of zo. Prima. Maar ze moeten wel uh, beseffen dat uh, de moment Jabri die ik ben in mijn privésfeer, dat, dat, dan ben ik gewoon mezelf. Maar nou, over privésfeer mag ik niks vragen, heb je de laatste keer gezegd. Mag ik ah, iets nou, over je nee, privésfeer? Ik vind dat niet interessant. Het is ook niet ja. interessant. Het is echt niet interessant. Ik ben helemaal niet zo, ik ben helemaal niet zo uh, veel verschillend van, van andere mensen. De, gewoon doorsnee mensen. De grijze massa, maar, maar, de, de grijze muis van maar, de samenleving. Maar is ik, de ik, doorsnee ik, mens dan niet interessant? Ik verschil daar vers, nee, niet maar, maar, van. Maar, Is de doorsnee mens niet interessant? Ja, maar dan... Martin, dan moet je, dan moet je dus 16 miljoen mensen gaan uitnodigen. Dan moet dan, je iedereen aan het woord laten. Wees in aardig op weg. Snap je wat ik bedoel? Hij is aardig op weg, want dat doen we regelmatig. Echt waar? Ik gewoon, ben... dan, moet je nu, dan moet je nu naar buiten lopen en de eerste beste klootviool die voorbij loopt, moet je aan zijn kraag pakken en mee naar binnen sleuren. Gewoon voor die microfoon zetten en zeggen: van, Jij gaat nu vertellen wat jij allemaal doet in je dagelijks leven. Nou, dag. wacht even. Dus jij bent Genk. Maar dat is toch geen begin? Jij bent privé claude maar publiekelijk ben je meer dan dat. <lacht> ben je Stradivari? Wie? Stradivari, dat is een hele goede wiol. Dat, dat ben je publiekelijk, maar, maar gewoon thuis ben je kloot viool... die gewoon alleen maar met Marokkaanse vrouw wil wonen. Van ja. die Nederlandse lekker vrouw. Lekker computerspelletjes wil spelen. Ja. En van negen uh, tot, tot, tot half zes lekker op zijn werk wil zitten. En gewoon lekker zijn werk wil doen. En eigenlijk geen gezeur wil horen van andere mensen. En, uh, maar als ik schrijf, dan, kom ik, dan, ja, dan, dan kom ik, komt er wel iets in me los. Als ik schrijf, dan... Ja, dan mag je gerust zeggen dat ik dan op mijn best ben. Als ik mijn pen in mijn, in mijn handen heb. Ik schrijven gebeurt vaak tegenwoordig op de laptop. Nou, ik schrijf nog echt met pen en papier en daarna gooi ik het pas in de computer. Ja. Ik heb gehoord dat je bent bezig eh, met eh, opzetten van Islam Times editie in het Nederland. Nou, ja, laat ik dat maar even nuanceren. Het, eh, de Islam Times is een organisatie die in het buitenland wel heel erg actief is. In Nederland nog niet. En uh, zij hebben me gevraagd of ik voor hun in Nederland uh, wilde helpen de boel op te zetten. En daar, ja, daar ben ik me dus mee bezig. Zou dat lukken? Ja. Yeah. Ja. Weet je waarom dat gaat lukken? Omdat hij dat wil. Dat niet alleen. Omdat ook de mensen die erachter zitten het ook willen. Omdat ze het doen met overtuiging. En ze doen het niet... Pardon. Ze doen het uh, niet met... Uh, uh, hoe zeg je dat? Ze doen het niet met het idee om er geld op te verdienen. Het wordt wel een... Oud-Winstberg. Ze dat niet oud Het wordt wel een commerciële onderneming. Maar het moet een commerciële onderneming worden... om het blad uh, zelfredzaamheid te geven. En uh, voor ons die niet weten wat Islam Times is, wat is dat? dat is, het uh, wordt een maandblad. Maar dat, dat in verschijnt tele... al in, in, in het buitenland? In het buitenland wel, maar hier nog niet. In welke taal? In Arabisch, neem ik Arabisch, aan? Engels en uh, Frans, dacht ik. En hier gaat het nou uh, verschijnen in het Nederlands, Nederlands. en Arabisch. Oh, dat verschijnt altijd dus in Arabisch en Engels bijvoorbeeld. En ja. dan in al, uh, Nou in Arabisch en Nederlands. Nederland, ja, als je het maar... openslaat, het is 80 bladzijden. Nou, als je van links naar rechts openslaat, dan heb, als je het gewoon openslaat, zoals wij onze boek in Nederland openslaan, dan heb je gewoon een Nederlands deel. Als je het omdraait, vanaf de andere kant openslaat, dan heb je het Arabische deel. Arabisch. En uh, uh, dat is eigenlijk... Wordt het allemaal vertaald werk? Dus dat betekent dat zal eigenlijk niet... Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, niet. De bedoeling is dus dat... Uh, uh, het team wat voor de Islam Times in Nederland gaat werken dat het echt een Nederlands team is. Dus dat we niet journalisten uit het buitenland gaan halen of journalisten uit het buitenland gaan vragen stukken aan ons op te sturen en die dan vertaal. Misschien gaan we dat wel hier en daar doen. Hè, als er iets is wat, wat, wat voor Nederland natuurlijk interessant is. Maar over het algemeen moet het gaan over Nederland en over de islam in Nederland. En ook daartoe beperkt. Ook verder dan dat moet het ook niet gaan gewoon. Yeah. En uh, die worden gewoon in eerste instantie in het Nederlands geschreven en dan pas vertaald naar het Arabisch. Om ook de mensen in Nederland die dus het Nederlands niet machtig zijn, uh, dus de, de, de, de, de moslims die het Nederlands niet machtig zijn, om ook, die ook dus te kunnen trekken voor het blad. Ja. Um, Hoeveel tijd hebben we nog, Vincent? Nog drie minuten, drie minuten. Gaat het zo hard? Het gaat heel hard. Jij zei vorige keer dat je vijfde uh, generatie Marokkanen in Nederland was. Dat was natuurlijk een grapje. Dat, dat kan toch niet, vijfde generatie. Het zou toeval moeten zijn dat jouw uh, uh, voorouders dierentemmers waren... die hier misschien met een circus waren... of met een handel en hier zijn blijven zitten. Dat heb je zomaar gezegd. Je kan derde generatie zijn, maar vijfde generatie Marokkanen. Kan dat of was dat een grapje? Dat was geen grapje. Je bent vijfde generatie Marokkanen in Nederland? Ja? Leg je dat uit? Uh, Wie was de eerste van jullie familie die in, in Nederland kwam en hoe? Hoe? Dat was mijn... Uh, zeg ik het goed over, grootvader? Maar dat moet over, over, over. Je lul toch, dus je, je mag zeggen... Whatever. whatever. Ja, ik lul toch. Nee, jawel. Vriendelijk bedoel ik. Nou. is goed met jou. Nee, maar goed. Vijf, <laughs> ik, ik, ik geloof <laughs> je echt nou. Vijf, wat deed hij dan? En wanneer was dat ongeveer? Die was als kleine jongen. Er was een, een Nederlands schip in Agadir. Er was er aangekomen. Uh, als kleine jongen is hij, dat, dat schip, uh, is hij op dat schip uh, beland, is toen meegekomen naar Nederland, uh, is gedropt in Rotterdam en heeft zich toen hier gevestigd. En heeft hij een en was... Marokkaanse als vrouw genomen, want jij wil al een Marokkaanse, maar toen waren er bijna geen Marokkaanse. Nee. Dus heeft hij een Nederlandse? Nee, hij heeft gewoon een Marokkaanse vrouw gehaald. Gehaald. Een van de eerste importhuwelijken in Nederland. Nee dat? Wat leuk. En hebben in al die generaties hebben ze altijd een Marokkaanse getrouwd? Nee. Er zijn een, uh, ik heb familieleden die met een Nederlandse vrouw zijn getrouwd. Dus jij bent een beetje bastaard eigenlijk? Nee hoor. Ja. Hoezo ben ik een bastaard? Nou ja, grapje wel. Je bent gewoon een mens. Want daar gaat het om. Wij moeten allemaal mens worden. En wij moeten zoveel mogelijk onze bloed mengen toch? dan worden we steeds leuker of niet uh, moet... ja nu ga ik mezelf tegenspreken maar ik vind wel wat je nu zegt is inderdaad ja waarom niet is eigenlijk waar ja. nou worden jouw marokkaanse vriendinnen een beetje bang want als je tot deze inzicht nee komt, die, heeft, die heeft genoeg zelfvertrouwen om te weten dat dan die... heb je hier heel heel veel miljoenen uh, blonde stoten als kans en dan ja. is ze echt in gevaar gebracht op het einde van de uitzending. <laughs> maar dat moet maar je. Maar zij, even... zij, zij is ook een stoot met dan een brunette. Ja. En, ik bedoel, je, ja. Moet, je moet maar van blond maar houden. Die gaat weer mengen met Nederlandse kaaskoppen. Nee. En dat wordt top. Is het zo? Het wordt top. Multiculturele uh, culturele samenleving Zijn is, we toch al? is op dit moment een flop. Nee, maar ja, dat wordt nee, top. nee, nee, nee, nee, nee, nee, Luister, nu maak je een hele grote fout. Het is een feit. En of het een flop is of niet, is heel subjectief. Ja. Dat heb je Multiculturele gelijk, ja. samenleving Bedankt. is een feit. Dankjewel. Dankjewel, Vincent. het is me inhoudelijk heel veel meer duidelijk geworden. Dankjewel, Dankjewel luisteraars. Volgende week, dat beloof ik jullie. En door mijn gedrag heb ik ervoor gezorgd. En Mohamed Jabri ook, door zijn gedrag, uh, gedrag. Dat volgende week krijgen we weer geheel andere gast. En ik, ik stel voor, geen Marokkaan. Waarom niet? Ja, gewoon, gewoon geheel Nou, het eens gek man. Geef eens wat meer duidelijkheid over Marokkaan. Nog Biet ze dit platform en, en laat een Echt. ander soort Marokkaan hier zitten. Oh, nou dan de, de, de, de zul je zien dat de ook Marokkanen heel divers zijn. Uh, uh, volgende week beginnen we met Want een ik spreek, psychiater. Ik spreek, ik spreek namelijk... Bram Bakker. Ja, dat lijkt me beter. Eerst een psychiater en dan denken we verder. Nou, die heb jij wel nodig. Ja. <laughs> tot volgende week. Tot Chimexnacht. Blijf luisteren. Blijf je verbazen. Samen met ons.